Er is nu dus een vacature. Heel goed Ja, <laughs> Er is nu inderdaad een ja. vacature. Ja. En het bestuur stelt voor... om daarin de heer koning te benoemen. Als hij de benoeming wil aanvaard is. Mijn? Voorzitter. Dat lijkt mij een uitstekende keuze. Ik ondersteun uw voorstel van harte. Maar...